jong met het NOS Journaal. Voor de kust van Italië zijn zeker drie bij een ongeluk met een cruiseschip. schip. Veertien opvarenden zijn gewond geraakt. Het is onduidelijk hoeveel mensen er vermist worden. Aan boord waren duizend bemanningsleden en ruim 3000 passagiers, onder wie zeker 26 Nederlanders. Met 13 van hen is contact geweest, ze zijn in veiligheid en komen terug naar Nederland. Over de dertien anderen is nog niets bekend. Het 300 meter lange luxe schip liep gisteravond op de rotsen voor de kust van Toscana. In de romp ontstond een scheur van tientallen meters. Volgens passagiers verliep de redding chaotisch. Het cruiseschip ligt nu op zijn kant in het water. En reddingswerkers doorzoeken de cabines om te kijken of er nog mensen aan boord zijn achtergebleven.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 In de stad Basra in Irak zijn zeker 50 mensen gedood bij een zelfmoordaanslag, onder wie 11 politiemensen. Zeker 100 mensen raakten gewond. Volgens de Iraakse politie was de aanslag gericht op shiitische moslims die op dat moment de politiepost passeerden. De zelfmoordenaar was verkleed als agent en wist met een vals identiteitsbewijs de politiepost binnen te komen. Het weer overwegend bewolkt en droog met kans op wat zon. Het wordt een graad of zeven. De komende dagen vrij fris met nachtvorst.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 Hij is vaartje, een vader die zich Mama zegt dat er man en oude zij, ze is blij maar is. En dan roept zij uit, nou kinderzee is hier zo fris. Ze plast de met brede sfeer, haar vader op van Maar potro roept ze gil, de zee zit in mijn ogen we gaan zand.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 ...aan de but om water te halen. Ja. Ja. Ja, het is jammer dat we dat de kijkers niet kunnen... ...of de luisteraars, ja, ik zeg al kijkers... kijkers ja, ...je wordt ja. zo gevisueerd tegenwoordig... ...dat we dat, uh, niet kunnen laten zien. Later komt daar de pomp... ...en daar zijn ook vele... vele uh, ...afbeeldingen van eigenlijk wel gemaakt... in de, uh, ja. de loop der tijden... ...want pas in 1912 of zo... ...komt de, de watervoorziening... via de watertoren tot stand... ...en dan verdwijnen de pompen langzamerhand uit het dorp. Dat wil zeggen de grote of Configureerde pompen, maar vele pompen blijven nog kleine pompjes bij particulieren staan. Hè? Ja, ik weet me te herinneren dat wij vroeger in, in, achter in de, uh, in de tuin ook een pomp hadden. Ja, ja. dat was uh, erg praktisch. En op het land waar ik vroeger ja. ook met groenten teelde, was dat ja. ook altijd een pomp. En dat ging prima. Ja. Mooi schoon water, duinleidingwater natuurlijk. Ja. Ja.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 de Leeuwen, ja, noem maar wat. Nou, die hadden ze hier in Zandvoort Vervulde niet. Emmen. Nee, dan hadden ze de, de, het gouden haasje of zo. Het gouden konijn. Ja. Ja, het gouden Vervulde konijn, konijn ja, ja, ja, ja. ja. Nou, zulke namen zijn er wel. Die ontschieten hem even. Maar in de kerkstraat staat er twee van die pensioens Op het uh, kerkplein, waar we het over gaan hebben, uh, zat natuurlijk, wat wij weten, uh, t, uh, wel een, uh, een uitspanning. Café Diemer, hè.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 Aan de Elisabeth uh, Zondvloed, die er toen ter tijd was. Die heeft de, heel Nederland Ja, maar dat, dat is nog ouder. Ja, rond 1572 hebben we al. Maar ik hou me er niet aan vast. Nee. Ik geloof dat we nu eventjes uitgaan van een stukje muziek. Luister, we komen zo bij u terug. Ja.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 Wat later op Groot, Groot Kijkduin is. Ja, op Stationsplein. Op de Van Spijkstraat. Maar het adres is van Groot Kijkduin... Dr. Smitsstraat. Ja, het, ja, de gaat. het oude kinderhuis. Het oude kinderhuis. Ja. En we kwamen hem tegen de naam... bij het eigendom van... Hotel L'Ocean. Was, was hij participant of zo? Of een ja, aandeelhouder? Mede, of? mede, mede. Dus hij ging als... Uh, goed zakenman... ging hij... Uh, ook in tongroerend goed. Net ja, zoals. Uh, ja, de... Je kunt begrijpen dat ik daar wel gevoel voor bij heb. Dat ik uh, dat, kan ja. me dat heel goed voorstellen ja, zelfs. Ik, ik vond dat niet zo onverstandig. Later jaren moest ik zelfs Slagen Vreeburg. toen ik nog actief was. Mm -hmm.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 ...de dochter van Van der Waals in stond. En Van der Waals was het hoofd van de, Schoen van de Mulo ja, ja, ja. school in Zandvoort. Mm -hmm. ja. en, die was daar. en die kende mijn ouders ook. Dus dat was altijd een plakje worst. Wel, werd er dan wel gereserveerd. Ja, maar dat is tegenwoordig nog zo. Nog zo ik, ja, ik, ja, ja, ja, Als ik mijn klein dochter me die die uh, is verwachtingsvol te kijken. Die krijgt het ja, ook, ja. absoluut. Oude slagersbinding. Ja, dat doen ze goed.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 Ja, ik denk trouwens ja. dat koning Willem de derde geweest is. Want Wilhelmina werd koningin in 1898. Ja, je bent beter in geschiedenis dan ik. zo. zo. Ja. <coughs> maar het, nog, nog één dingetje van Slager, he, want dan, dan Ja, je had nog iets leuks. Ja, ik had ja. nog iets. He. Het, het, het is zo dat uh, ze promoten ook veel. He. Ik bedoel, uh, ze ze wilden er echt uh, een beetje op de borst slaan van ik ben goed. En zo, dat deed hij ook. Zo heeft hij op... Enig moment voor het paasfeest. heeft hij een advertentie of een stuk in de krant laten zetten. Het was een redactionele artikel. waarbij een journalist het volgende schreef. En dat gaat dan over het paaslam. Het paaslam, ja. paaslam. Ja, dat hoor je tegenwoordig niet zoveel meer. Nee, nee, nee, nee. Hè, nee, Dus het is oud. Het is, het is, uh, misschien uh, is het, dit paaslam al 100 jaar oud. Dat zou kunnen. Wel, ja? een, een beetje taai hè? Een beetje taai. <laughs> ja.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 Ja, moet je nu nou, niet meer omkomen, denk ik. Het is Waten toch. Van Zandvoort dit, dit, dit, in het vleesgegeven. Dus het is onvoorstelbaar dat je naar de slagerij gaat. en dat je dan zegt: laat me je zes geslachte varkens eens even ja, zien. Ja, ja. Of het paaslam ja, ja. met dat mooie uitgesneden ruggetje ja, ja, ja, ja, ja. waar het water van Zandvoort in staat. <laughs> ja, dat doen we niet meer aan. Nee, we gaan denk ik weer even luisteren naar, de, naar deze leuke anekdote. na een stukje muziek. En ik geef graag het woord weer aan Jan.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 uh, de, mocht u nog uh, op of aanmerkingen willen hebben dan kunt u uiteraard bellen met CfM, maar dat is op 023 573 0393 Ger we gaan weer even verder goed. met uh, het Kerkplein ja, heel leuk uh, en ik, ik denk, uh, als ik zo die foto's zo voor me zie In, uh, dat we daar uh, onder andere dus op het hoekje aan de ene kant uh, de oud woning van dokter Gerk hadden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 Geconstateerd en dat zij denken dat de kerk, de oudste kerk die daar mm -hmm. heeft gestaan, op die fundering, ongeveer uit 1475 is geweest. Zo. Ja, en dan moet je bedenken dat we hebben die maten opgenomen, wat we zagen, hebben we opgenomen. Mm -hmm. We hebben daarvan de kolommen van de kerk kunnen tellen, als het ware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 Een jaartal, ik ben niet zo nee, zeker. Nou, ik had maar ook een, het, een negatief. Dat, uh, dat maakt ook niet zo uh, Negatief vertal op mijn rapport van geschiedenis. Dat dus <laughs> <het>, uh, <laughs> zou je nu niet <laughs> meer zeggen. Uh, nee, nee, het, uh, dus dan wordt in 1850, 1854, 1852, weet ik veel. Uh, of 1848 is het, geloof ik. Als ah, ik me nou goed herinner. Want maar, ik haalde de, de, de krocht door elkaar. Yeah. Uh, wordt er een nieuwe kerk gebouwd. Met de oude toren. De enige wat er is blijven staan is de oude toren. Hmm. En dan de grafkapel van 17.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 je kans dat je twee kroketten voor één kwartje kreeg. Ja, het vond... nou, kreeg, dat is niet helemaal het juiste woord. Ja, maar Sols maar... was ook heel slim, want hij had muntjes. Dus je moest van tevoren al een muntje ja, kopen. Ja, dat zou misschien... Jij ja, bent jonger dan ik, dus het zal een ik heb later tijdfase tijd zijn. <laughs> maar even, als we Sols even links laten ja. liggen... ...of liever gezegd als we de kerk uitkomen rechts... ...dan gaan we dus naar de overkant toe... ...en dan gaan we richting Kerkstraat... ...en dan vinden we daar op de hoek de sierkan... Ja. Nu natuurlijk niet, want ik moet even kijken, want het is nu... Uh, nou, ho is een, hoe heet het nu? Pallas, plaza, plaza, nou, frietplaza. Ja, frietplaza, ja. Frietplaza. Nou, ook nog een tijdje in een dan, visstent ingezeten. Het, dus. Ja, meneer Suurland, die... Uh,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 hij zat op de zeilweg, Zijlse... ja. Ja? ja, op de hoek van de zeilweg. Hij is heel lang en, gezeten. Ja, en de Leidse vaart daar ergens. Ja, uh, ja dat was... Uh, zie ik al. Daarnaast krijgen we wat onduidelijkheid... met terugspringende pandjes. Allemaal mm -hmm. uh, kleine pandjes. Ook, ja, kleine pandjes de, en dan krijgen we... Het eerste wat we daarvan weten... is dat, dat het café het centrum is. En het vreemde is... en dat café centrum... dat vind je nergens terug...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 suf gezocht van wie zat daar nou achter. Er hoeft er geen reclame voor gemaakt worden, dus je kunt ook niets terugvinden. Nee, ze kwamen vanzelf al binnen, ze zijn waarschijnlijk. Maar aan de linkerkant, dat nu, wat vroeger, Ari van Apie hoe heet het ook weer? Ari van Japi, Japie van Apie. Apie van Japi. Dat is nu dus een outlet toestand geworden. En ondertussen, ondertussen zijn er natuurlijk veel andere geweest. Ja, ja. Ik begrijp van Jan dat we weer even een stukje muziek gaan draaien, naar. dus we komen zo weer bij u terug.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 Heel veel artiesten hebben. Nou, uh, lekker zelfs lekker de me Kings me. hebben het gedaan. De Kings? Zo. Nou, dat is mij niet bekend. Maar ja, jij bent er beter in. ik. Gerben, we waren gebleven bij de zierkant. Of nee, ja. Apie van Japie zelfs. Ja, mag ik je één ding vragen, verzoeken? En dat is namelijk bij je aankondiging zit er veel oud in. Het is oud Zandvoort, de oude voorzitter. Nee. Zou je misschien zo lief willen zijn om gewoon zeggen het genootschap... En, en de voormalige voorzitter, nou dan is dat wat milder. Nou, Eerst volgende ja. interview, uh, dat zeg ik je toe. Dit is oud in het kwadraat heet dat. En dat ja maar min en is dat plus. wordt wel erg oud allemaal. We gaan <laughs> verder op het kerkplein. Ja. We waren bij het Api van Japi gebleven. Api van Japi. Cortina, ja. Dan ja, dan café krijgen we centrum. Cortina, ja, de, meneer Hek, de scandals zijn we dan uh, in de hoek. Dan krijgen we natuurlijk rechts uh, de, de slagerij, de slachterij moet ik zeggen.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 Daar heeft jarenlang uh, mevrouw Koning in gezeten. En mevrouw Koning is in 1969 overleden. Op 83-jarige leeftijd. En toen zij eruit ging, toen, uh, dus zij verhuurde ook. Je ziet ook uh, legers badgasten daar op de badgastenlijsten voorbij trekken. Was het dezelfde weduwe Koning die eigenlijk die tuin had uh, zeg maar voor Grafdijk? Op het Routesplein. Want die was ook van de weduwe Koning. Daar lag vroeger zo'n mijn in.